Waterbalgemoed met het NWS Journaal. In de Rotterdamse wijk Overschie is opnieuw een breuk in een waterleiding ontstaan. In de grond zit een groot gat. Tientallen bewoners van de straat waar het gebeurde moesten hun huis uit. Het lek is inmiddels gedicht. De oorzaak van de breuk is nog onduidelijk. Gisteren was er in dezelfde Rotterdamse wijk ook een lek in de waterleiding. Acht huizen werden toen ontruimd. Volgens het waterbedrijf staan beide incidenten waarschijnlijk los van elkaar. Bielrenner Chris Froome ligt nog altijd op de intensive care... van een Frans ziekenhuis na zijn valpartij van gisteren. De Brit ging onderuit tijdens het verkennen van het parcours... van de tijdrit in het criterium du Dauphiné. Hij brak zijn rechter dijbeen, elleboog, een heup en een paar ribben. Volgens de manager van Froome's Ineos ploeg kan hij mogelijk nooit meer professioneel fietsen. Maar de chirurg die hem gisteren opereerde is positiever. Hij zei tegen een Franse krant... dat Froome misschien volgend jaar al terug kan keren als topsporter. Ecuador heeft als vierde Zuid-Amerikaanse land het homohuwelijk erkend. Het Hoge Rechtshof van het katholieke, conservatieve land steunde de openstelling van het huwelijk voor iedereen. Met de kleinst mogelijke meerderheid, vijf tegen vier stemmen. Homoseksuele relaties waren niet verboden in Ecuador. Maar geliefden van hetzelfde geslacht hebben wel minder rechten. Bijvoorbeeld op het gebied van erfenissen. De erkenning is door voorstanders op straat gevierd met regenboogvlaggen. Voor het eerst in drie jaar zijn er weer Joint Strike Fighters te zien op de luchtmachtdagen. De twee F-35's komen speciaal over uit de Verenigde Staten voor het evenement op vliegbasis Volkel. Nederland heeft meebetaald aan de ontwikkeling van de opvolger van de F-16... en verwacht eind dit jaar de eerste permanente JSF's in eigen land. Het weer nog in het oosten vrij zonnig, In het westen meer bewolking en ook kans op een felle bui. Het is ongeveer 19 graden. Morgen eerst grijs en lokaal wat regen. Later meer zon en 21 tot 25 graden. S'avonds weer kans op buien. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A1 Amsterdam Amersfoort... tussen naar de Westen Blarikum 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie.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 Van Zandvoort luncht hier op uw donderdag 13 juni. Wat kan nu dit uh, tweede deel uh, verwachten? Dat is heel veel weer. Natuurlijk bellen we met Hilli Jansen uh, van het museum... over het 24 uursevenement van Zandvoort. Want het museum Zandvoort organiseert best wel veel. Verder uh, hebben we het natuurlijk over... Uh, ja, over de vrienden van Zandvoort Live met Brigitte van Eijch. Kijken wat daar op die dag allemaal gaat gebeuren... op dat mooie podium op het Badlijsplein. En ik kan zeggen, het is veel hoor. We gaan het ook hebben over de 24 uur van Zandvoort. Daar hebben we natuurlijk afgelopen week al heel veel over gehad. Maar wat gaat ZFM betekenen in dit mooie programma? Dat is veel. We zijn er in ieder geval vanaf... 6 uur ochtends uit, live vanuit het baduisplein bij de Amsterdam Beach Hotel. En tot een uur of half 1. En dat is zeker de moeite waard om te luisteren. Interviews, reportages en heel veel meer op de Zandvoortse Radio. En dames en heren, we gaan lekker muziek draaien en zometeen Hilliansen over het museum. Sex. Mm. <laughs> Zij ik koud.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 Valt het wel mee, toch? We mogen niet klagen. Vanaf morgen wordt het weer lekkerder weer. We proberen straks met Hilli Jansen te bellen. Het was eventjes buiten bereikbaar, dus uh, ja, helaas. Maar wat, wat wel leuk was, uh, vorige week hadden wij natuurlijk ZFM Extra hier op de Zandvoortse Radio. En uh, wat leuk is, wij hadden daar een interview met meneer Rijmers. En meneer Rijmers kent u natuurlijk uh, van Harry uh, in de Druiventros. Allemaal met die harry Her programmas En natuurlijk met Herman de Blijker. Um, en nu ook um, ja, met de pop-up-restaurant op RTL4. En wij hadden meneer Rijmers aan het telefoon over gasvrij Zandvoort. En ik ga dat interview even herhalen. In ieder geval u gaat luisteren naar een interview met Dolly en mij. Over uh, met meneer Rijmers.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 Nou, voordat, uh, uh, ja, voordat we beginnen, u bent, uh, bent u benaderd door de Telegraaf? Of, uh, ja. Ja? En, uh, en wat vond u ervan toen u Zandvoort inree? Ja, ik uh, kwam ik de goede kant in, hè. U kwam over de Of Via Bloemendaal. Via Bloemendaal. Oké. Okay. Ja, en dan uh, zie het er wel aardig ziek. <laughs> ik zet even die luidspreker uit. Zo, die zet uit. <laughs> Zo, dan dus staat de luidspreker uit. Het hoort beter. Ja. ja, dat klinkt ook veel beter, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dus u kwam via Bloemendaal, uh, via de zeeweg, uh, Zandvoort ja, binnen... en u vond het er wel, mooi uitzien. Dat heeft wel een redelijk uh, nette entree, uh, dat, dat van de valk, de gebeuren... en dan dat burnies. Ja, ja, Ja, dat zover. Uh,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 Ja. En daar gaat het om. hè? Je, je wil inderdaad iets uitstralen, maar zorg dan ook ja, maar dat... De eigenaar is absoluut oninteressant. Dat is ook. Het, het gaat natuurlijk om de beleving van de gast... Voilà. Ja, ja, toch? En bent u verder ook nog uh, in het dorp zelf echt geweest? Ik bedoel, uh, de ja, Haltestraat, ja, ja. gasthuisplein. De ja, en... schokken van dat plein, waar al die kermisactiviteiten zijn. De Armo, wat een Armo. Bij de kermisactiviteiten? Ja, bedoel, de oh, Circus zandvoort. Ja, vindt u dat Armo? Armo. Ja? Ja.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 Ja, dat ben ik ook met u eens. Dat zeker de jongeren toch wel uh, meegebracht meegebracht zou moeten worden. En dat herkende ik heel erg in wat u zei over de begroeting. Als je een bepaalde ja. leeftijd bent gepasseerd... Uh, dan is het niet meer chic om aangesproken te worden met... Hallo! Ik vind dat... het niet chic voor geen enkele leeftijd. Absoluut niet. Nee, daar nee. ben ik ook met u eens. Maar zeker als je wat ouder bent, dan, dan geeft het echt geen... In nee. leeftijd is geen criterium voor netjes zijn. Mm -hmm. Ja, nee, je heeft er gelijk <laughs> is een lastig in. lastig <laughs> Nee, maar het is gewoon een, een naar gehoor. Ja. En een, een, gewoon een gezellig goedemiddag, goedenavond, goedenmorgen. Dat, dat ja. Uh, ja, heeft toch een heel andere uh, ervaring meteen. Ja, precies. En dat is en dat jammer. Is ongeachte leeftijd. Mm -hmm. Ja, ja.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 Ja, doe het. doe het netjes. Doe niet overdreven. Maak geen monument voor Jantje, Pietje of Klaasje. Zorg dat de juiste dingen op het juiste moment en op de juiste plek gebeuren. Nou, Hartstikke he mooi. Heel erg bedankt. Ik heb nog wel een andere vraag. U bent natuurlijk ook bekend. Uh, en dat de... was uh, meneer Rijmers zijn mening over uh, Zandvoort. Wat wij vorige week... Uh, hadden in het interview uh, met meneer Rijmers. En uh, toen was Dolly Tempirik gewoon gezellig aanwezig. En vandaag is er dus ook gewoon even een klein beetje bij. En uh, wij gaan het volgende plaatje draaien. Hij speelt volgende week... Uh, of volgende week, aankomende zaterdag bij uh, de Vrienden van Zandvoort live. En dan heb ik het over Jeroen van de Boom. En wij hebben hem, uh, wij hebben hem zaterdag ook in de uitzending. Tien over negen komt uh, Jeroen van de Boom live in onze studio aan uh, ja, het Badhuisplein. En uh, dan uh, ja, bij het Amsterdam Beach Hotel hebben wij onze studio. En dan komt Jeroen van de Boom gezellig langs in onze studio. Hartstikke leuk. En wij gaan draaien Alles kwijt van Jeroen van de Boom. En Alles kwijt is een cover van Marco Bassato.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 Van Jeroen van der Boom. Hij uh, treedt op uh, om half tien bij de Vrienden van Zandvoort live op het uh, Badhuisplein aankomende zaterdag. En daar zijn wij natuurlijk live bij. En dan komt hij tien over. Tien over negen komt hij gezellig langs bij ons in de studio. En ook aan het want wij zitten bij de Amsterdam Beach Hotel die dag. En uh, wat ook heel erg leuk is, want uh, er gaat de komende tijd, uh, komend weekend natuurlijk hoop gebeuren... tijdens die 24 uur van Zandvoort. En het Museum Zandvoort heeft daar ook uh, heel uh, veel leuke dingen te doen. En we hebben natuurlijk elke maand even een gesprekje met uh, Hilly Jansen. En vandaag ook weer. Goedemiddag, Hilly. Goedemiddag, Rai. Leuk dat je weer even tijd hebt kunnen maken om even... ...bij ons hier op de zender uh, ja, het programma te bespreken van het Zandvoort Museum. Ja, altijd leuk om bij jullie te zijn. Nou, Wij vinden het ook leuk dat jij er bent. Ja, Vertel, uh, Hilly, want uh, het is een druk programma, hè, aankomende zaterdag. Nou, best wel. Uh, het is natuurlijk een, uh, een, een gezellige zaterdag waarin heel veel te doen is. En we hebben Zandvoort Marketing op bezoek gehad. En toen dacht ik van eigenlijk kunnen we dat heel veel aanbieden. Alleen krijg je daar wel mensen op. Ja. Want er is ongelooflijk veel aanbod in de, in de regio. En op cultureel gebied, op sport, uh, muziek, noem het maar op. En wij willen versterken. Maar als wij dan aan iets meedoen, vinden we het ook wel leuk als er wat mensen op afkomen. Ja. Nou, toen hadden we bedacht van de wandeling. Nou, dat is uh, een heel mooi programma onder leiding van een gids. En dan uh, ga je mee langs de, langs de, de, de schattige steegjes. En, en die meneer die vertelt van alles over uh, de, de gebouwen van vroeger. Hoe men leefde. Um, nou ja, eigenlijk een stuk cultuurhistorisch erfgoed van Zandvoort. Nou, dan hebben we ook nog de uh, workshops voor de kinderen. Ja, nou, dat is uh, altijd een gok van uh, je staat klaar met al je materiaal en mensen en vrijwilligers. En dan hoop je ook maar dat er heel veel kinderen komen. Ja. Nou, we hebben een, een, een workshop van afval naar kunst. Dan gaan ze leren van wat vind je allemaal op het strand, op de straat uh, en kunnen we daar iets van maken... En in ieder geval bewustwording van gooi niet alles op straat. Het is een mooi project. En ja, we hebben natuurlijk ook de kinderkunstlijn gedaan in dat, in dat thema. Ja. En dat houdt de kinderen ook heel erg bezig. De plastic soep. En als je dan die filmpjes kijkt op, op YouTube. Of dat je een golf ziet met alleen maar grote groepen. Uh, ...plastic, dat is verschrikkelijk. Ja. En daar gaat dan kunst van gemaakt worden. Wel leuk. Ja. ja. En dan nemen ze ook het resultaat mee uh, naar buiten. En ik denk ook dat ze dan... ...ik hoop dat ze dan... ...ook wat opruimen. Ja. Het is een beetje ideaal uh, plaatje. Ja. Zeker. Nou, dan hebben we ook nog een... ...een workshop uh, naar kunst kijken... En dat is onder begeleiding van Marjane. Dus dan gaan ze het museum door. En zij is een heel inspirerende docent. En ik weet dat die kinderen met rode wangen hier zitten en ontzettend blij zijn om, om het weer te kunnen doen. Ja. Het is een mooi programma, Ellie. Nou ja, er is natuurlijk heel veel meer te doen wat, wat niet uh, op, de, op de kaart staat. En dat is bijvoorbeeld aanstaande vrijdag, dus morgen al, ja. wordt ook de beeldenroute van Marlene Sheriffs geopend. En dat zijn die beelden die, uh, even kijken hoor, op de boulevard staan. Dat is bij het Badhuisplein. Boulevard de Vervausje en Boulevard Paulusloot. Dus dat is echt vers van de pers. Ja, ja dat, dus dan, dan is er morgen de opening. En dan tijdens de ja. 24 uur uh, is er ook een hele mooie route. Hè? Dan kan je die route lopen, ja. Want uh, wat wij als, als laatste productje bij het museum aanbieden... mensen kunnen hier naartoe komen. Dan kun je lopen of fietsen de beeldenroute doen. Leuk. En dan krijgen ze een platte grond mee en daar zie je beelden van Kees Verkade en nou ja, prachtige beelden in de openbare ruimte. En als je zegt ik ga er twee uur van maken, dan, dan klopt dat. Maar je kan ook zeggen van ik doe de korte route. Is Marlene zelf ook aanwezig? Uh, Marlène die is morgen bij de opening zeker aanwezig. Oké, okay. nou heel erg, heel, ook, ook weer super. Het, het, gaat, uh, het, het gaat lekker hè, met zandvoort en Kunst. Ja, maar dat, dat, Kunst en Cultuur, dat hoort bij een, een gemeente. Je hebt allemaal je eigen stuk te vertellen. En over geschiedenis en over wat je nu aan het doen bent. Dus ja, het hoort gewoon bij onze uh, cultuur. Nog één keer, Heli, wanneer is de opening morgen? Hoe laat? Morgen de opening van de tijdelijke maatregelen om half twaalf op de boulevard. Bij de, te, de hoogte van Schuitengat. Bij Schuitengat. En uh, voor de rest staat ons programma ook op Facebook en natuurlijk in de grote folder van 24 uur Zandvoort. Ja, en 24 uur Zandvoort heeft ook een website www.24h.nl slash Zandvoort. Heel bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En uh, wij en tot uh, houden. De keer. Tot de volgende keer weer. Volgende maand spreken we weer tot de zeker weer. Morgen, ja. Zeker weten, tot morgen. Dag. Dag jullie. En dat was ieder Jansen uh, van het Zandvoorts Museum. En het uh, Zandvoorts Museum doet allemaal weer hele leuke activiteiten rondom uh, de 24 uur. Maar ook gewoon verder natuurlijk. Hou vooral het Zandvoorts Museum Facebook in de gaten. Ik ga hem weer eens even draaien. Ik hou er zo van Grace Kelly van Mika.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 It's in Dat is Mika hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Lunch. Even een iets andere lunch vandaag. Maar en waar wel een hele drukke lunch. Heeft u eten al lekker op? Dat kan allemaal natuurlijk hier bij Zandvoort Lunch. Zometeen bellen we met Brigitte van Eijg over de vrienden van Zandvoort Live. En uh, ja, met het laatste nieuws wat we afgelopen week uh, hebben gedaan. En dan gaan we op naar Pride 2019. En daar gaan we ook op de hoogte houden elke donderdag. Dus dat is wel leuk. We gaan in ieder geval luisteren naar Pado aan de Zee van Van Kessel.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 We houden zeker van Zandvoort, de Paro aan de Zee. En uh, ja, dat gaat natuurlijk uh, van het weekend helemaal losbarsten hier in Zandvoort. De 24 uur van Zandvoort, waar we het hele week natuurlijk al over hebben. Wij als ZFM zijn daar live bij vanaf 6 uur s ochtends tot half 1 s'nachts. Met het laatste nieuws en uh, reportages van dit mooie evenement. En een van die evenementen is natuurlijk de Vrienden van Zandvoort live op het Bad En daar hebben we over Brigitte van Eijg. Goedemiddag. Goedemiddag, Roy. Leuk dat je even tijd nog even kunnen maken in je drukke schema rondom het evenement. Ja, we zijn net uh, uitvergaderd voor de laatste keer dus. Hebben jullie wel een taartje gegeten? Ja, wat jarig? Ja, ja, ja, ja. Dus uh, ja, het laatste nieuws. Is er nog nieuws überhaupt? Um, mm, nou ja, dat alles gesmeerd loopt en alles uh, tot, uh, tot zover klaar is. Ja, want. We zijn er eigenlijk wel klaar voor. Wel, een mooi programma hè. Ja, trots. Heel mooi. Ja, super trots. En, noem maar eens even een paar uh, artiesten die, uh, die uh, bij jullie gaan optreden op het uh, mooie podium op Watersplein. <laughs> nou, uh, laten we eens beginnen met onze uh, Sanforte Held Die Dat wist je natuurlijk. Uh, Jeroen van der Boom. Uh, Luna. Wendy Moore. Uh, Dennis van Veen. Dieter Raimundo. Mm, Dit is Frank Fink, Erik Vaartsen, Dietro, de dansschool, speelt nog een rol. Mm. Heb ik ze allemaal volgens mij toch? Ja, ja, ja, en, en, en natuurlijk uh, Kessel. de van Kessel en... En Frank Fink. Ja, en... De presentatie is uh, in de handen van een Roy van Buren, Ja. En vrouw natuurlijk. Ja, Fink. <laughs> ja, en, en die, die band, die heet die ook weer? Uh, Azukhar. Ja, die wisten we nog, inderdaad. Ja. Dus uh, een bomvol agendaatje. Ja, super. Maar het klopt, het rijboek is uh, klaar. Van menu tot menu. Dus het gaat helemaal goed lopen. Ja, nou, he helemaal mooi. Ja, het wordt een mooie evenementenplein op de hele dag. In ieder geval buiten dat je dan uh, daar ook het uh, platte grondje van Zandvoort kunt krijgen... met al die mooie evenementen. Er zal natuurlijk daar ook de surf gepresenteerd worden op het plein. Ja. En uh, jullie hebben een mooie loungehoek. Uh, dat ligt even aan het weer. Dat ligt dat aan het, het weer. We zaterdagochtend, want als die natuurlijk helemaal saai nat regent, heeft ik niet zin. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar in ieder geval wel uh, marktraampjes en natuurlijk ja. foodtrucks. Foodtrucks, ja, zijn er ook. Dus uh, genoeg te doen op die uh, mooie dag. Ja, van alles te eten, te drinken. Um, meerdere keuzes voor wij, want Christy Hans staat er ook. Um, Pizzakate is er, surreals hebben we. We staan uh, marktramen en uh, wordt getatoeëerd. Dat is ook heel erg leuk. Ja, door Debbie hè, van, uh, ja, van uh, MTV. Ja, de nou. Wat een mooi programma. ja En wilt u natuurlijk op de hoogte blijven? Jullie hebben een mooie Facebookpagina. Ja, je, vrienden van Zandvoort Live we hebben een evenement en eigen Facebookpagina. kun je liken en zoveel mogelijk filmpjes en posts plaatsen. Dat lijkt ons wel leuk. Nou, het is hartstikke leuk en vooral naar het evenement toekomen. En kan u nou niet naar het evenement toe komen? Wij zijn er ook bij als ZFM en uh, zenden deel uh, het uh, evenement live uit. Ja, en we hopen hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn. Maar dat wisselt uh, met het uur, geloof ik. Uh, ja, wat ik zie wel, inderdaad. Ja, de, maar laten wij er nou maar vanuit gaan dat als de muziek start, dat we het zonnetje doorbrengen en een heel mooi evenement neer kunnen En anders maken. net als in China, een zoutbom die lucht in en uh, gaan. <laughs> Poncho's mee. Poncho's mee, inderdaad. Nou, Brigitte, ik denk dat het allemaal goed gaat komen. Laten we afspreken. Ja. Wij spreken elkaar snel weer over de Pride. We gaan gewoon lekker door. Ja, en uh, morgen nog uh, vismaaltijd op de Kastjesplein. Er is genoeg te doen, hè? <laughs> ja. en, en is de vismaaltijd al uitverkocht? Uh, volgens mij heb ik, er, ik heb nog twaalf kaarten. Dus als u nog naar de vismaaltijd gaat, hup naar het Wapenverzand voor het vanmiddag. En uh, daar zijn nog kaarten te koop. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel uh, Brie. En uh, wij, ja, gaan, uh, wij gaan eventjes uh, Yves Beres draaien natuurlijk. Eén van de artiesten die bij jullie optreedt. Ik zag je staan. Je keek me lachend aan. Deze avond zouden. we. ZFM Zandvoort. En ja, zeker u zal hem tijdens de 24 uur van Zandvoort ook zeker hier op de Zandvoorts Radio langs horen komen, live op het podium. Maar ook natuurlijk uh, ja, hier in de studio aan het uh, Badhuisplein uh, bij Amsterdam Beach Hotel, waar wij live uitzenden zaterdag van 6 uur ochtends tot uh, een uur of 12 s'nachts. Dus uh, blijf dan luisteren naar de omroep of kom gewoon even langs bij het podium of al die mooie leuke evenementen van 24 uur Zandvoort. Wat die u allemaal kunt vinden op www.24uur... of nee, ik zeg het verkeerd. www.24h.nl slash Zandvoort. En daar vindt u alle mooie evenementen die plaatsvinden tijdens deze mooie dag. En wilt u meer informatie ook krijgen, dat kan ook via onze ZFM Zandvoort app. En daar vindt u alle informatie, het laatste nieuws over deze leuke dag. En uh, wij zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. Maar u heeft eerst nog een liedje te goed van mij. En dat is Luna. En die treedt ook natuurlijk op op dit mooie evenement. Ik Met, uh, ja, met het lekkere zomersheetje van je die zeker ook aankomende zaterdag zal gaan horen. En uh, ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van dit programma. Uh, Zandvoort Lunch uh, was dit. En uh, ja, Dolly was er vandaag helaas niet. Maar volgende week zal ze er zeker uh, bij zijn. En binnenkort zal... Uh, ja, uh, in ieder geval uh, het einde van de maand zal Ruud Jansen voor het laatst zijn. En wilt u nou een uh, leuk bericht achterlaten voor Ruud? Dat kan. Spreek een spraakbericht in via Facebook. Onze Zandvoort Lunch Facebook. En uh, wij uh, gaan deze spraakberichten allemaal achter elkaar zetten. Als, uh, ja, als leuk afscheid van Ruud Jansen. Dus wilt u dat uh, doen? Surf dan even naar www.facebook.com. Slash Zandvoort Lunch. En uh, ik wil u bedanken voor het luisteren. Naar deze gezellige Zandvoort Lunch. Weer een drukke Zandvoort Lunch. Ik wil al onze gasten bedanken. Voor deze uitzending. En uh, wij zijn er gewoon volgende week weer. Telzelfde tijd en zelfde zender. En we zijn er maandag weer natuurlijk met een nieuwe Zandvoort Lunch. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. You set me free. I think I just been I'm done with the playin', I'm done with the joking. I'm done with the ladies. I'm done with the fellas. Just saying yeah. farewell to tequila. So long, margarita. Ladies, achieve a. Hate to leave ya. Don't want the pressure. I don't need a lecture. One more night of your nirvana They're like